De VS wil wel dat landen in de omgeving van Syrië... meer druk uitoefenen op Assad. In de havenstad Latakia zijn twee mensen om het leven gekomen... melden mensenrechtenorganisaties. De hele dag is er in de stad gevochten. Daarbij heeft het leger tanks ingezet. Veel inwoners zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. En ook in enkele plaatsen aan de grens met Libanon is hard gevochten en ook daarbij zouden doden zijn gevallen.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 De politiechef van Manchester noemt de benoeming van iemand die 5000 mijl verderop woont. een klap in het gezicht van de Engelse politie. En dan het weer. Het is bewolkt en er is vannacht veel regen. In de loop van de ochtend opklaringen. Smiddags bewolkt en enkele bui, maar ook wat zon. En het wordt een graad of twintig. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. BNN. Lust, Groenhart. Het voelt alsof ik een eeuw ben weg geweest, Maar de realiteit is dat ik er eigenlijk gewoon drie weekjes tussenuit ben geweest. Op vakantie naar Bali met mijn grote liefde. Het was heerlijk, het was fantastisch. Het was mijn eerste vakantie ooit met een geliefde. En het is gelukkig allemaal goed afgelopen. Je weet natuurlijk nooit hoe dat precies zal gaan. Misschien dat je er op vakantie wel achterkomt dat je eigenlijk helemaal niet bij elkaar past. Of dat je vriend of vriendin eigenlijk helemaal niet zo leuk is als dat de leek in Nederland. Nou, bij mij is het allemaal goed gekomen. En ik ben ontzettend vrolijk om die fantastische vakantie gehad te hebben... maar ook om weer terug te zijn, want ik moet je eerlijk zeggen... ik heb je wel gemist. Vier weken zonder lust is echt te lang. Dus ik ben blij dat ik weer terug ben. Maar om toch nog even in die sfeer te blijven... en zeker met het slechte weer wat we hier in Nederland de hele tijd hebben... wil ik het vannacht met je hebben over vakantie en liefde... Vakantie en liefde. En ik heb een aantal percentages, schokkende percentages. Die ga ik straks met je delen. Maar vooral wat belangrijk is in deze show, is jouw verhaal. Vakantie en liefde. Ga je nog op vakantie? Ben je al op vakantie geweest? Ben je samen met je geliefde? Of ga je juist op vakantie om de liefde van je leven te vinden? Of nou ja, de schouder van je leven? Dat kan alle kanten op. Ik wil het ontzettend graag van je horen. 0800 1121 voor je mooie vakantieverhaal. 0800 1121. mail hem ook naar lust.bnn.nl. Straks schakelen we over naar Boyd's Bar. Dat is de bnn bar waar het feestje nooit stopt. En waar er uitgebreid gesproken gaat worden over juist vakantieliefde en lust. Maar ik heb ook een plaat klaarstaan die, ook al heeft het dan de hele dag geregend... je toch een beetje dat zomerse gevoel geeft. Tenminste mij wel. Moet je maar even kijken of dat ook voor jou geldt. Jamie Woon heb ik voor je klaarstaan met Night Air. Helemaal in zomerse sferen. Bij BNN wordt er nogal vaak en veel geborreld. En wat krijg je dan bij die borrels? Dan krijg je openhartige gesprekken. Zo ook in Boys Bar, want daar wordt deze week gepraat over vakantie en liefde. En dan merk je toch dat het al heel snel de richting op gaat, het gesprek dan. Van irritaties, elkaar niet begrijpen, achter dingen komen... waar je eigenlijk niet echt achter wil komen van je partner. En het noodscenario. En ik heb het zelf mogen meemaken op mijn vakantie op Bali... Wat doe je als een van de twee ontzettend ziek wordt? Ooit maar. Ooit, ooit, ooit, ooit. Vakantie en liefde. Is zoas. Zo Dat is zoas. <laughs> of vakantie Dat en lust. zo mooi die zwijgende stelletjes te zien zitten... dan als je dan ergens in Zuid-Europa bent... die al dertig jaar uitgeluld zijn tegen elkaar. Je zit dan op het terrasje allebei de andere kant op te staren. De menukaart honderd oh. keer te bestuderen. Ja. Sudoku-bokjes zijn en allemaal vol. Wat de fuck heb je elkaar nog te melden? Pijnlijk oh. hè? Beurt feit. het is wel een goede test hoor. Samen, samen ja. op reis of samen op vakantie. Als je, als je, volgens mij als je een nieuwe relatie hebt en je overleeft een eerste vakantie. Dat is echt zo'n zo mijlpaal. Dat je denkt van oké, okay, dit hebben we overleefd. Maar ik vind het wel leuk met deze samen weggaan. Je bent nog helemaal romantisch in het buitenland dus en zo. Een minimaal aantal invitaties. Of juist wel, dan weet je gelijk wat je... Dat je ja, ja dat, en niet zoveel invloeden verder van buitenaf. Behalve gewoon de omgeving. Dat vind ik wel fijn, dan samen op vakantie gaan. Ja? Al je vrienden, dat even Dat je al, niet pleiten, al je ex weet je weet tegenkomt. Ja, ook. En gewoon, weet je, al die bekende mensen. En je die kan, je, je kan jezelf en elkaar weer helemaal wijs maken hoe goed je het hebt samen. Omdat je <laughs> inderdaad al die stress, die externe factoren vallen weg. Dus ah ja, wat zijn we eigenlijk goed samen? dan kom je thuis en dan... Oh ja... <laughs> Wij krijgen altijd meteen knallende ruzie. Eigenlijk elke vakantie, zo de eerste avond of zo, dan hebben we altijd mega ruzie. Jullie krijgen volgens mij al ruzie als jullie moeten afwassen. Ja, maar dat is een heel ander. Dat, dat ja, gesprek hebben goed. we al gehad. Ja, maar Hier om maar aan bar. te geven dat het niet zoveel nieuws nee, is, Leslie. Jij krijgt ja, overal ja. en altijd ruzie. Nee, maar daarna gaat het wel heel goed. Want ja, dan daarna nemen jullie het een lijn. Maar het is net alsof er in het begin van de vakantie dan heel veel... Uit moet als je weer even alleen met z'n tweeën bent of ik weet niet. Er Alle Klopt. En dan daarna dan is het weer helemaal fantastisch. Ja. Ja, ik had één ja, keer een romantisch weekendje weg met mijn toenmalige vriendinnetje en zat, he, ik klaagde de hele tijd over buikpijn. Ik zei, zeur nou niet zo, weet je wel. Dus op een gegeven zei zei ja, ik heb echt, echt heel veel buikpijn. Kun je een aspirintje verhalen? Ja, is goed. En het ging gingen we nergens meer heen en ik baalde zo. En toen toch maar een dokter laten komen naar het hotel. En dan bleek zijn blinde duim zij kwijt. Maar dat is echt afschuwelijk. In het buitenland ziek worden. Ja, yeah. oh, Ik moest jou eens heel dan stil zijn. Ik kun je laten zien. Ja, doei. <copone aide> yeah. Maar ik sta dan niet op ontvangen. Ik denk dan ja, maar, ga weg, ik wil naar huis. Ja. Yeah. Ik was heel ziek in Ecuador. Toen had ik ook echt. Uh, toen lagen we in zo'n best wel gehorig hotel. Maar we hadden een soort <lacht> vriendschap gesloten met onze buurman. Dat was zo'n oude man die daar gewoon was om een stuk grond te kopen of wist, zo. Die wist wel dat die muur was. Ja, maar die muur. En ik had echt pijn. Dus ik moest echt een beetje zo de hele tijd kreunen en steunen. En Petrie was echt alleen maar bezig met wat de buurman dacht. En of ik iets stiller <lacht> kon doen. Omdat ik anders dacht dat <lacht> we seks hadden. Of ik even naar de badkamer ja, kon gaan. Om te kreunen. Toen ik echt bijna te Ga gaan het bed. Ja. Dat dacht ik echt boeide dat hij denkt dat we nu wilde seks hebben, wat ze helemaal niet was. Ik zou me maar... ook veel schamen. Is, is het op nou. ruzie uitgelopen? Oh. Nee, want ik was te zwak <laughs> om even daar fel op in te gaan. Maar... Nou, Vakantieliefden dus zijn jullie er heel erg goed in, met, met vroeger ook, met vakantievriendjes en vriendinnetjes. En... Mm, nee. Nou, ik deed altijd wel mijn best, maar... Uh... Het is zo lastig, want als je dan iemand op vakantie ontmoet... bijvoorbeeld de eerste dag... dan heb je meteen zoiets van... oh, oh shit, nu zit ik er toch een soort van mijn vakantie aan vast. Nee, dus meestal begin ik er <laughs> dus maar gewoon niet eens aan. De dan denk ik, nee, ga maar weg. Nee, ja. Dat, dat is een ja. Meisje, ja. Maar goed, voor mij is het niet zo heel veel verschil... of je een vriendje op vakantie ontmoet... of hier in Nederland. Ja. Ik bedoel, nee. nee, ja. Ja. nee ja. Dat is echt disposable. Ik ben disposable. En dan doe je. Oh, op zo'n manier. Je bedoelt ja. een, een, een accent ja. of een une Ja, is ja. Nou, dat maakt niet uit. Nee. Maar het is wel toch anders. Als je dan in die hitte, dan kom je uit zo'n hotelkamer... en dan heb je overduikt nog kleren van de avond ervoor aan. En, en dan, iedereen zit al in zijn zwembroek op het strand... en dan loop je daar zo... Du, du, du, du, in croissant. <laughs> oh, je gaat heel veel naar Frankrijk. Ja. ja. Ik heb dus ook meegemaakt. Ik was drie weken op Bali met mijn kerstverse geliefde... En het was fantastisch en het alles was van goud en het kon niet stuk. En inderdaad, na een, uh, een, uh, een Porsche McDonald's in Indonesië, niet doen ook, zeg ik bij deze, werd mijn vriend ontzettend ziek en moest ik twee dagen in de weer met, met ijscompressen. Ik moet even hoesten hoor, ik moet meteen met, Ik word meteen helemaal spannend van. Ja, wacht. <kijst> ijscompressen en, en, en, en temperatuur opnemen en de Indonesische dokter bellen en moeilijk en paniek en mijn vader bellen s'nachts en, en een beetje huilen bij me van... moet ik do doen, seks gaat-ie dood. En, uh... Maar uiteindelijk kwam het goed na twee dagen. En toen was ik, en dat hoorde ik net ook voorbij komen... was ik toch een beetje de held. Want als iemand dan ziek is op vakantie... dan kan je echt laten zien hoeveel je van iemand houdt. Het was wel het dieptepunt van mijn vakantie, want ik was zo gestrest. Ja, ik weet niet, dat is ook omaachtig, maar het is ook echt zo. Ik was zo gestrest. Ik denk, ja, straks gaat er iets fout. Ik vertrouw de dokters hier niet. Terwijl dat supergoeie dokters waren daar in Indonesië. Dat ik daar ook een dag ziek van ben geweest zelf. En dat is dus drie dagen dat we plat hebben gelegen met z'n allen. Dat was vreselijk. Dat was eigenlijk het dieptepunt van mijn vakantie. Eigenlijk is het helemaal niet zo erg wat ik het nu vertel. Wat was jouw dieptepunt? Van de vakanties die je hebt meegemaakt met je geliefde. Wil ik ontzettend graag van je weten. Mag je me vertellen? Vast ook erger dan die van mij. Eigenlijk, terwijl ik dit nu vertel, denk ik... Nou, zo dramatisch was het niet. Zo voelde het wel. Heel dramatisch. 0800-1121. 0800-1121. Bel je om me te vertellen over jouw ontzettende dieptepunt... toen je met je grote liefde op vakantie ging. Ja. Oh, hé. Hey. Heerlijke plaat. Jill Scott. Die praat over... Het leven dat goud is, genieten, pak je vrijheid. Al die dingen die eigenlijk ook wel bij vakantie horen. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. take me far Ben ik nu in een slur? Wil weet het. Ik ben net uh, terug van een aantal heerlijke weken vakantie, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik je wel gemist heb en deze show en het lekker kunnen praten over alles wat gaat over liefde, seks en relaties. Maar ik ben weer terug en ik dacht om toch een beetje in die zomerse sferen te verblijven, ga ik het nog even met je hebben over vakantie en vakantieliefdes. En dat kan natuurlijk niet alleen. Wil Berghuis, daar heb ik jou voor nodig. Nou, daar ben ik wel. Goeienacht. Goeienacht, Wil. Wil, ik heb toch zowaar mijn eerste vakantie achter de rug... die ik samen met een geliefde heb gedaan. Nou, zeg de allereerste. De allereerste. Ja, ik, ben, ik ben natuurlijk uh, jarenlang geen relatieheld geweest. Nee. En, maar dan kom je op een gegeven moment een fantastische man tegen... en dan ben je alleen maar blij... En dan is het een groot avontuur als je samen voor het eerst op vakantie gaat. Ja, absoluut. Want het is de ultieme relatietest, hè? Het, ja, dat, ja, dat is wel zo. Ik was naar Bali. Hm, en mijn relatie doet het nog na de allereerste vakantie. Ja, Dankjewel. ja. Dankjewel. ja, Dankjewel. ja heel knap. Maar uh, ik maak er nu een grap over, maar, uh, want ik ben vast niet de enige die uh, zonder kleerscheuren terugkomt. Maar het is wel een beetje een ding, hè? Samen ja. met je geliefde op vakantie. Ja, ja, nee, dat, uh, dat is absoluut waar. Een vakantie is een ultieme relatietest, want je bent natuurlijk uh, uh, normaal gesproken uh, ben je, uh, met andere dingen bezig overdag. Je bent aan het werk. Of... Uh, ja, je, je studeert en uh, je ziet elkaar niet, uh, niet 24 uur per dag. En dat nee. is natuurlijk op vakantie wel zo. En uh, dat kan natuurlijk heerlijk zijn, maar dat kan ook allerlei ergernissen oproepen. En ja, je weet misschien dat na uh, de vakantieperiode... Uh, mediators en advocaten het heel druk hebben met het regelen van alle scheidingen. Dus dat is ook uh, niet voor niks. Na de vakantie wordt er veel uh, uit elkaar gegaan. Uh, ja, ja, ja. Dan, uh, dan komen mensen toch uh, vaak uh, tot de conclusie van nou, het werkt dus echt niet uh, met ons alle twee. En uh, er zijn heel veel ergernissen, soms ook vaak ruzies geweest. En uh, ja, dan, uh, dan nemen ze definitief het besluit van nou, het is nu klaar en over. Wat zie jij in je praktijk het meest aan concrete voorbeelden? Mm -hmm. Als je kijkt naar die scheidingen die dan na zo'n vakantie uh, in één keer een feit zijn. Nou, ja, wat je heel veel ziet is, uh, is dat het natuurlijk al, al langer niet goed gaat. Het gebeurt natuurlijk niet, uh, niet in zo'n vakantie alleen. Maar uh, dat ergernissen die zich uh, opgehoopt hebben alle jaren daarvoor of maanden daarvoor... Ja, zo'n vakantie vaak enorm escaleren. Omdat je dan uh, met elkaar bent en op elkaar aangewezen. Hè? Je moeilijk kunt uh, vluchten in werk of studie of in vrienden. Maar uh, ja, dan, dan moet je het echt met elkaar doen. Dus als je niet kunt communiceren bijvoorbeeld, en dat kom ik nogal vaak tegen... dat mensen heel veel moeite hebben om met elkaar te praten... Uh, ja, dan, uh, dan merk je dat. En uh, de een heeft daar meer last van, van de, dan de ander... maar voor de een is dat ook een reden om te zeggen van... ja, ik, ik ga met jou niet verder. Dat, uh, dat doe ik niet. Ten aanzien van de seksualiteit is het vaak weer de andere kant op... dat uh, mensen vaak door tijdgebrek en gebrek aan energie... Uh, uh, niet toekomen aan, uh, aan een prettig seksleven. En dat dat juist iets is wat, wat op vakantie juist weer wel goed gaat. Op vakantie veel horizontale matrassen, mambo. Ja, ja, want dan ben je natuurlijk lekker de hele dag bij elkaar. En uh, he, vaak wel bloter dan anders. En je hebt er meer energie. En... Ja, je wordt veel eerder geprikkeld uh, door zon en, en lekker eten en wijn. En um, ja, je wordt sensueel ook veel meer geprikkeld. Dus de, de seks kom ik vaak tegen. Die, die gaat meestal uh, bij stellen die geen relatieproblemen hebben dan, uh, gaat uh, beter dan thuis. Ik zit even te kijken of dat bij mij ook zo is. Maar, ja. maar ik merkte wel, <laughs> niet beter, want thuis is natuurlijk ook al... Heel goed, bla bla bla. Maar, ja. maar je merkt wel, of ik merkte wel, dat je, omdat je bent zo samen op vakantie voor ons was het dan voor de eerste keer Het is, een soort avontuur. Ja. En, en, en opeens ben je dan een soort, soort Jane en hij is Tarzan. En, ja. en voel je ook van binnen zo een beetje die neiging om, om, om vaker, maar ook experimenteler. En, ja. en want we ja. zijn op vakantie en we ja. zijn even helemaal weg van de wereld en alles kan. En ja, en die vrijheid, ik heb dat ja. inderdaad wel gevoeld. Ja. Nou, dat is heerlijk, ja. Ja, ik denk sowieso, en jij al helemaal, je zit nog lekker op die roze wolk, hè. Je kent elkaar nog niet zo lang, dus ja, en dan samen op vakantie. In de eerste vakantie, je doet alles voor het eerst samen, ja, dat, dat is gewoon super. Dat, dat, dat stimuleert enorm je, ja, je hormonen als het gaat om, om, om zin in vrijen. Dat, uh, ja, je hebt er gewoon de hele dag wel zin in. En dat is hartstikke leuk. En als je dan ook nog de gelegenheid hebt om met elkaar te vrijen op elk moment van de dag. Dat is op vakantie vaak ook zo. Ja, omdat je gewoon niet naar je werk hoeft. Of nee, je hoeft het vuil nee. niet buiten te zetten. Nee, gewoon... je hebt een lekkere hotelkamer. Of tenminste, ik neem aan dat je een hotelkamer had. Ja. In een tentje wordt het toch wel iets moeilijker. Maar ook <laughs> daar kan dat wel. Weinig intent hoor. Ik ben niet, niet zo'n backpack-type. Nee. Dus uh, nee. lekker hotel, inderdaad. Heerlijk. Maar ik moet zeggen, voordat we gingen was ik nog wel een beetje nerveus. Omdat ik denk, nou. Ik wil niet dat het fout gaat. Ik wil nee. dat het goed gaat. Ik wil dat het leuk is. Ik wil dat ja. het zo gezellig mogelijk is. Ja. Als ik aan jou vraag wil, wat zijn nou de tips en tricks... als je samen met een geliefde die je ofwel kort kent of al wat langer kent... Mm -hmm. op vakantie gaat? Ja. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, de verwachtingen niet te hoog... Uh, hè? Wat jij zegt, snap ik wel. Van, ik wil dat het goed gaat, hè? maar ja, zoals het met alles is... Als je iemand net leert kennen, doe je heel erg je best voor. Hè? Je wilt uh, extra leuk voor de dag komen en je wilt dat alles lukt. En als je het voor het eerst voor hem kookt... dan wil je ook dat het allemaal lekker smaakt en goed gaat. En met vakantie wil je ook allemaal... De... Maar ja, dat moet je eigenlijk een beetje loslaten. Hè? Want uh, ik zeg altijd, hoe, hoe meer verwachtingen... hoe groter de kans op teleurstellingen. En teleurstellingen is natuurlijk... Dat is natuurlijk heel erg jammer, want ja, dan kan je weer minder genieten. Ja. Dus dat, dat is tip nummer één. Hè. Verwacht niet te veel. Geniet gewoon samen en er uh, ja, mogen ook dingen fout gaan, want het is niet erg. Je bent samen en je vindt elkaar leuk. Tenminste, dat neem ik aan als je samen op vakantie gaat. Uh, dus er kan eigenlijk niet zo heel veel fout gaan. Dus je moet het allemaal niet zo zwaar uh, nemen. En wat, wat ook heel prettig kan zijn, ook op vakantie, is om toch ook wel even een momentje... Um, uh, als je daar behoefte aan hebt, om even een momentje voor jezelf te nemen. En toch dus niet, wel, ja? Ja, niet helemaal in elkaar op te gaan. Maar toch zo nu en dan even te zeggen van nou, ja, ik, ik loop even alleen een stukje... of ik ga even alleen broodjes halen of... Uh, Even, eventjes op jezelf zijn. En ja. De een heeft daar wat meer behoefte aan dan de ander. Maar ik denk wel dat je elkaar die ruimte moet geven... als je merkt dat eentje daar behoefte aan heeft. Uh, ja, elkaar ruimte geven. Ik merkte wel in mijn eigen vakantie dat... Uh, mijn vriend surft bijvoorbeeld heel graag. En, mm -hmm. ik, en ik kan niet zo goed zwemmen. Dus het is niet eens een kwestie van... Uh, ga je ook nee. mee surfen? Nee, <laughs> anders, was dat niet. Dat, nee, anders was dat meteen het laatste, het laatste avontuur dat we aangingen. Uh, maar yeah. als hij dan lekker ging surfen... wat bijna elke dag was, dan ging ik even winkelen... of boek ja. lezen of zo. En dan was het toch leuk inderdaad dat je dan... Na die paar uur weer even verteld van, oh ik heb dit gedaan, oh ik heb dit ja, gedaan. Precies. Cool, dus niet delen de op elkaar zitten. Nee, nee, ook op vakantie is het gewoon lekker om uh, ja, ook wat ruimte voor jezelf uh, uh, te hebben. En dat is voor je relatie ook goed en voor jezelf goed. Wil, volgende week als we deze show hebben, dan ben jij op vakantie in Spanje. Ja, heerlijk hè, ik kan niet wachten. Dan gaan we jou bellen natuurlijk. Nou, spannend. En dan gaan we ja. horen van jou of jij al deze wijze tips ook zelf in de praktijk brengt. Ja, ja. Ik, ik ben heel benieuwd. Het weer werkt in ieder geval al mee, want het schijnt daar 32 graden te zijn. Oh man, hier is het maagduur. Dat vind weer. ik al zo heerlijk. Ja. Gaat goed komen. Ik bel je sowieso later nog even. Want dat we goed. hebben allerlei luisteraarsvragen voor je binnenkomen. Oké, okay, tot zo. Oké, okay, tot straks. Lust. Saraya Groenhart, Radio 1. En van Wil ga ik straks met je over naar uh, de werelds meest sexy vegetariër. Tenminste, dat was hij in 2007. Gelukkig doet hij ook nog een beetje aan zingen. Ik heb het over de Australische Xavier Rudd. Maar voordat we die plaat instarten... is bij mij aangeschoven regisseur en algemene Wild Child Anne. Nou, nou, nou. <laughs> Anne, elke keer als wij met elkaar praten, ja. of het nou uh, uh, op de redactie is of dat het hier achter de scherm is, denk ik: Nou ja, ik, ben zelf, ik, ben, ik heb zelf al wat dingetjes meegemaakt. Zoals ik laatst nog voor BNN op Seks Safari. daarover later meer wow. in Gambia. Maar elke keer als ik met jou praat, denk ik: Goh, ik, ik, ben, eigenlijk, ik ben eigenlijk een beetje saai en ik ben oud. <laughs> en misschien moet ik wel naar de NCRV of zoiets. Nee, toch? <laughs> Omdat jij altijd van die rare dingen meemaakt. Ja. Ik vakantie sta, ik... en liefde. Ja, ik sta gewoon open voor rare dingen. Ja, en dan komt Dat het ook op het. je pad, hè? Ja. Jij staat bijzonder open voor rare dingen. Voor alles. Jij gaat me namelijk na het liedje van Xavier Rudd uitleggen hoe een roadtrip met een ex je heeft uh, omgeturnd tot een lesbienne. Toch? Nou, een klein beetje. Nou, ongeveer. <laughs> <laughs> ik ben heel benieuwd naar dat verhaal. Dit is de oplossing voor alle lesbos in Nederland. Nee. Ja, nee, je hoort het straks. Je ging ooit op vakantie en je kwam terug. Niet alleen zonder relatie, maar ook als lesbienne. Ja. Het is een fantastisch verhaal. Als ik jou was, zou ik gewoon lekker blijven luisteren. Xavier Rad Messages. You know, some just won't understand. Or just won't understand. for your message, but I don't understand, no, I just won't understand, he said. In this sacred land, it has seen many hands, it has wealth and gold.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 In mijn gedachten bij en toen ik dit hoorde, moest ik even denken aan een fantastische uh, scootertocht die ik heb gemaakt op Bali samen met, uh, met mijn vriend langs de rijstvelden van Bali. Toch? En toen ik dit nummer hoorde, zag ik ons weer even zitten op die eigenlijk iets te oude scooter waar je echt zo van pijn van in je reed kreeg met al die mooie vergestrekte velden met groen en ik was weer even helemaal terug. Een beetje een soort scooter dat eigenlijk als een paard voelde. Ja, ja, echt een beetje ja. middeleeuws. Nog net niet dat je af en toe moet stoppen, maar wel dat je af en toe moet kloppen en zeggen... kom op jongen, je kan, je het. Het. Je kan het niet We dood aanduwen. neervallen. Ja, precies. Het was wel heel romantisch. Oh, mooi. Anne. Yes. Jij hebt uh, fantastische dingen meegemaakt op vakantie. Je maakt trouwens ook altijd fantastische dingen mee in Nederland. Maar je ging ooit eens op vakantie met een vriendje toen je nog hetero was. Ja, nou ja, ik denk dat, dat ik toen niet hetero was, maar gewoon niet wist dat ik lesbisch was. Maar um, dat was, nou dat is niet zo lang geleden hoor, uh, vier jaar geleden? Vier jaar geleden? Ja. Toen ging je naar Amerika geloof ik? Ja, ik ging daar studeren in Amerika en hij kwam op bezoek. En uh, hij ging ook studeren in Amerika, maar helemaal aan de andere kant. Dus we hadden echt zo'n mooi plaatje van, nou weet je, we zien elkaar een jaar niet, maar daarna is, is, pikken we de draad weer op. En toen met kerst, na zeg maar, een half jaar, zou hij naar mij toe komen. En uh, ik kom met mijn school naar New York. En weet ik voor wat, ik deed naar muzikantopleiding. Dus ik zou nee, nee, want mijn vriendje komt. Dus alles afgeslagen. Ja, ja, ja. En toen kwam hij dus. En toen gingen we door Californië reizen, rondreizen. Zo so de roadtrip zijn. Ja, ja, ja. Dat is super. Dat is dus dat was super leuk. En ook super veel zin in. Vooral omdat het met hem was. En ik gewoon hem zes maanden niet gezien had. Maar echt bij aankomst was het zo, zo dat elke dag zat hij echt drie uur met een of andere chick te bellen. En uh, die chick zat ook... hem de hele tijd te bellen. Dus ik zat ook zo tegen hem van... yo, what's up, weet je wel? Ja. En hij zo... Uh, nee, ja, zij vindt me heel leuk. Maar uh, weet je, ik weet echt wel hoeveel ik voor jou voel. En uh, ik vind er helemaal niet zo leuk. Maar elke dag te bellen drie uur lang. Ja, en, en, maar dan, en, je voelde nattigheid, of niet? Nou, ik dacht wel, waarom zit je met haar te bellen? Maar ik dacht, op zich vond ik het ook niet zo erg. Want ik was toen ook... Toen ik daar was, was, dacht ik, nou, schone lei. En In ik Amerika. dacht, misschien is zijn mannen niet alles voor mij. Dus ik was daar al een beetje mee aan het ontdekken. Daar begon jij dat uh, ja, te ontdekken? Ja, dus ik vond, ik vond het niet erg of zo als hij met iemand anders was. Maar ik had wel zoiets van, zeg het dan gewoon. Want dan ga ik nu niet meer met jou naar bed en zo. Dan uh, weet je, dan weet da ik ook hoe het zit. En dan gaan we als vrienden deze trip maken. Ja, precies. Dan ga je met een andere insteek. Ja, ja. Dus. Maar jullie hebben uiteindelijk als geliefde die reis gemaakt, ja, ja, ja. toch? Als lappers als, ja. Als ja, gewoon met z'n tweeën. Hoe lang tweeën. zijn jullie onderweg geweest? Uh, drie weken. Drie weken? Drie weken hebben we dat gedaan. Maar elke dag die chick. En ik weet nog, dat dat is echt een moment dat ik herinner dat we in San Francisco waren. Nou, supervette stad. En we liepen daar en zij belde weer. En dat hij echt zo, oh ja, ik moet echt even praten. En dat ik gewoon... Ik denk anderhalf uur ergens in een, uh, een New York Bagel, weet ik veel, tent heb gezeten en daar mijn bageltje heb gegeten en mijn koffietje en maar zat te wachten tot hij weer van de straat ergens terugkwam. Nou, wat erg. Ja, was ja. en toen en toen was het wat. En toen dacht jij, oké, okay, klaar. Of N dacht jij, er is iets mis, maar ik wil het nog. Uh... Nou, ik vroeg aan hem. Weet je wat is er nou met haar? Wat is nou met haar? Ja, ja, ik ben wel een keertje met haar naar bed geweest. Toen dacht ik, nou, ah, nou, je vertelt het heel mild. Ik, uh, nee, ja, ik maar ik dacht wel, vinden. weet je, ik ben ook in een half jaar, heb ik ook met een meisje, iets gezoend en wat meer gedaan om dat te ontdekken. En ik vond, ik dacht, ja, weet je, een half jaar, ik, ik vond het niet zo erg, maar ik vond het wel erg dat ik niet wist hoe het nou zat. Ja. En uh, um, toen uh, ging hij weer terug na die vakantie. En toen kreeg ik uh, anderhalve week later een mailtje. Ja, uh, Casey heet ze. Dat meisje Casey. Ja, ze is mijn vriendin nu. Uh, sorry uh, dat het zo gelopen is. En sorry dat ik je niet alle aandacht heb gegeven. Maar uh, ja, we, we zijn toch een stijl nu. En ja, ik... Nee, brieven gestuurd. Ga uit mijn leven. Dramatisch, ja, moeilijk. Ja, tuur. maar ik zat ook van... Ik kon ook naar New York gaan met wel... Vrienden die wel eerlijk tegen mij zijn, die kans heb je dat laat heb je laten, laten lopen. Gieten. Ja, om met hem uh, ja. op vakantie te gaan ja. in Amerika waar jullie toen al ja. woonden. en al had hij al belde die er al was. Hij vreemd gaan. had hij al een relatie, maar belde die één keer per week prima. Maar dan had ik niet elke dag drie uur in mijn eentje mezelf moeten vermaken en denk van wat is dit? Nee. weet je dat ik luister naar je verhaal. En ik zie hier een percentage waar ik uh, vanmiddag ook al over flipte op de redactie. En eigenlijk deze hele week. 14 procent. Jij hoort bij de 14 procent, of eigenlijk niet. Jouw vriend hoorde bij de 14 procent van de mensen die vreemd gaat op vakantie. Ja. Daar ga ik straks over bellen. Ja. Met waar ben jij, punt nu? Met Erik. Ja. Die kan ons alles uitleggen over waarom dat dan de hele tijd, niet de hele tijd, maar wel vaak fout ja. gaat. Ja. Ik ja, maar ik ben vakantie. kijk, ik ben toen ook met een meisje naar bed gegaan, dus op zich ben ik ook vreemd gegaan. Op zich wel ja. Ja, dat is gewoon zo. En dat begrijp ik nog wel, maar dat liegen. En toen kwam ik in Nederland, kwam ik echt vorig jaar, kwam ik erachter... achter dat hij in de die tijd dat wij elkaar niet hadden gezien, die zes maanden. Echt twee vriendinnen daar heeft gehad. Want er zat opeens bij mij uh, aan tafel... en ik heb huisgenoten in een soort studentenhuis. Er zat een meisje en die zei... ja, ik heb daar en daar gestudeerd. Toen zeg ik, oh, ken je hem? Zij zei zo, ja, ja, was mijn vriendje. Oh, en ik zeg... Oh. Uh, wat was de datum dat dat was? Ja, ja, meteen eerst wat je vroeg ook meteen. Ja. Zo van check, check, dubbel, check. Ja. Ja, zij zegt, jij ja, in augustus. En ik, augustus. Toen was hij daar net twee weken. Toen zaten wij nog helemaal liefdesbrief naar elkaar te schrijven. Vreemd gaan op vakantie. Ja. Of vreemd gaan in het buitenland is daar. eigenlijk. Ongelooflijk, hè? toch? Nou, en toen, toen heb ik gezegd, hier is mijn mobiel. Bel jij hem met mijn mobiel? Dus hij nam op en zij zegt... Hij zegt, ja, wat is er, Anne? En zij zo ik ben Anne niet. Ik ben nou, Willemijn. En, en hij zo... Uh, huh? Ja, je vriendin uit Amerika. Maar ik bel met je echte vriendin uit Nederland. Zo. Oh, wow. Wow, Dit nou. is een soort reality-show. Ja, dat was erg. Ik denk dat er, dat er ergens een tv-producer aan het luisteren is die denkt goh, opkopen die handel. Zou ik ook doen. Goed. <laughs> Goed. Robin, om even bij te komen met zijn nummer Handle Me. En dan straks, waar ben jij, punt nu? Ja. Yeah.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 Vaak ik dit liedje voor van alles en nog wat. En dan heb ik het over mannen heb gezongen. You can't handle me van Robin, hoorde je? Ik heb het over vakantieliefdes, liefde op vakantie. Het kunnen mannen zijn of vrouwen die je op vakantie ontmoeten. Het kan zijn dat je samen met je vriend of vriendin op vakantie ging. Of het kan zijn dat je samen op vakantie ging, terugkwam en dacht, we zijn het toch niet helemaal voor elkaar. Ik wil je ervaring horen. 0800 1121. Vakantie en liefde. 0800 1121. Lust. Lust, lust. Radio 1. Lust. Zaraida Groenhart Wil Berghuis zei het net al, en ik kan het uit eigen ervaring beamen: als je op vakantie bent, dan heb je nog meer zin dat je al had in seks. En als ik ga naar de reizigerswebsite waar ben jij.nu, dan blijkt dat het 63% van alle reizigers seks heeft tijdens hun vakantie in het buitenland. En, en dat is misschien wel een beetje shocking, 14% van de reizigers gaat vreemd in het buitenland. Erik, goedenacht. Ja, goedemagen. Hallo. Erik, jij bent uh, de eigenaar van de website Waar Ben Jij nu? Ja, dat klopt. Ja. Oké, okay, even de percentages. 63% van alle reizigers heeft seks. Ja, die heeft op enig moment in hun reis, uh, die duurt gemiddeld vijf maanden. Uh, maar heeft daar, ja, heeft daar seks? Ja, klopt. En wat voor soort seks is dat? En dat bedoel ik niet wat voor soort standjes. Maar is dat, is dat seks met uh, een vlam die je daar ontmoet? Of zijn dat korte relaties die ontstaan? Zijn het one night stands? Wat, wat voor seks hebben we het over? Nou, ja, dat, dat vermoed ik van wel, want dat kan ik wel zien als ik wat dingen met elkaar vergelijk. Want uh, um, er zijn, uh, een groot percentage krijgt ook geen relatie tijdens de reis, maar heeft wel seks. Dus uh, ja, dat, dat, dat betekent, dat, dat impliceert dan wel dat, die, uh, dat, dat ze onbevangen uh, seksuele gemeenschap hebben, ja. Oké, okay, dus het, is, het, het zit een beetje in de lossige sfeer? Uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat ziet dit onderzoek wel naar uit, ja. Ja, en... en... Als je wat langer op vakantie bent, je reist wat, uh, wat is het gemiddelde aantal partners dan? Uh, het gemiddelde aantal partners ja, waarmee mensen seksueel contact mee hebben, als we daar ons Eén beperken. Uh, één persoon, uh, dat je gemiddeld met één persoon seks heeft, dat doet 40% van de reizigers. Uh, ja, Uitlopend tot 7,1% die dat met minstens vijf personen heeft. Oké. Okay. Nee. vijf maanden is dat toch een ja, doordraaien. een stevige, stevige score. Is toch hard werk op vakantie? Ja, ja, ja. Ja, dat klopt. Hey, en um, van die, van die uh, mensen die op vakantie gaan en die dan, um, nou ja, avontuurtjes hebben, seks hebben... hoeveel mensen komen er nou thuis met een nieuwe relatie? Dat ze zeggen van, nou, we hebben elkaar in Spanje ontmoet... Fantastische, gepassioneerde seks gehad. Maar, maar toen ik thuis was, dacht ik in één keer: ja. ik heb die persoon nodig in mijn leven. Zijn ja, ze er überhaupt? Ja, ja, ja, ja. ja, dat is schrikbarend laag. <laughs> als je net keek dat 60% de uh, 63,7% wel seks heeft gehad, uh, heeft 80,7% bij thuiskans geen relatie meer met deze persoon. Nee, dan was het gewoon lekker vakantie flink. En uh, ja. als je dan weer: uh, what happens in Vegas, stays uh, in Vegas. <laughs> ja, dat daar komt, daar komt het wel op neer. Ja, klopt. Hey, en die 14% die vreemd gaat in het ja. buitenland, daar word ik dan meteen boos van. Hè? Uh, nou, het onderzoek is gedaan over mannen en vrouwen, en het, uh, omdat je boos wordt. Uh, 73,7 van de respondenten was vrouw. Oh nee, dus, ja? Uh, ik denk dat de vrouwen hier ook niet helemaal vrij uitgaan in, in deze. Het is echt zo dat ik zie die 14% en ik denk, ik denk, nou, heel dat veel worden, die gasten ook altijd. Dacht <laughs> ik meteen, wat een vooroordeel ook echt, hè? Zou je wel denken, hè? Maar het zijn maar, vooral ja, de vrouwen. Dus die geven toch echt wat anders aan. Dat, dat ook een heel groot gedeelte van, van vrouwen dus ook gewoon vreemd gaat uh, tijdens hun reis. Als ik jouw bescheiden mening daarover mag vragen, hoe komt het dat vrouwen dan, want dat blijkt uit onderzoek, dat vrouwen veel meer vreemd gaan op vakantie? Ik denk dat het wel te maken heeft ook met een stukje sociale controle dat weg is. Je bent als vrouw alleen op reis en er zijn geen vriendinnen die je remmen. Je vriendje is er schijnbaar ook niet bij, want anders ga je niet vreemd. En dat ze dan denken, ja joh, in Nederland kan ik het echt niet maken. Een vrouw die in Nederland vreemd gaat, die wordt, wordt daar op aangekeken, meer dan een man. En als alle renningen weg zijn, dat zij denken: van nou, dan pak ik mijn moment hier ook. En uh, ja, dan kom ik weer naar huis. En dan, uh, dan, uh, dan gedraag ik me wel weer. Dan denk doe dat ik dat het mee te maken heeft. Alsof mijn neus bloedt. Laatste percentage, quite shocking vind ik deze: 28% van de reizigers die uh, seks heeft in het buitenland uh, op reizen voor vakantie, doen dat onveilig. Ja. ja, hoog hè? 28%. Dat vind ik echt veel. En zeker in, uh, uh, ik bedoel, West-Europa. Natuurlijk, wij, wij hebben ook behoorlijk wat problemen met, met uh, geslachtsziektes en met HIV. Om even de belangrijkste te pakken, ook de meest gevaarlijke. Maar er zijn, er zijn werelddelen waar dat percentage veel en veel hoog ligt. Dus je zou juist verwachten met dat besef dat mensen juist oppassen in het buitenland, toch? Ja, dat mag je hopen. Ik bedoel, 7% van de respondenten komt uit Mexico. Uh, en 5,3% uit Zuid-Afrika. Nou, hè, dat zijn niet de landen waarin je dit, uh, nou, waarin dit zonder risico kan doen. En nooit zonder risico, maar waar je een extra verhoogd risico hebt. Ja. Ja, omdat ja. gewoon de, de cijfers daar veel, uh, veel hoger liggen. Ja, klopt. Hoe verklaar jij het, dit per percentage? Ik denk toch wel weer dat, dat, dat, wat ik eerder in dit gesprek ook al vertelde... Uh, de sociale remmingen zijn toch, uh, toch weg. Uh, er is toch minder controle van vriendinnen. Hè, je hebt het er minder over. En, ja, het is vakantie, je hebt gedronken. Eh, nou, ja, weet je, kan het kwaad? Nou, ja, in Nederland uh, wellicht denken mensen daar toch ja, iets anders over. Dan zit je toch in je normale leven vakantie gaat het toch makkelijker. Ja, jij ja, bent gewoon los, vrij, remmingen zijn eraf. En dan, euh, nou ja, dan, dan, dan, dan piept er nog wel eens wat tussendoor. Zacht, ja, zacht ja dan weet je nog wel eens wat, hè? <laughs> dan komt dan bijvoorbeeld. Ja, of je ja. vriend of vriendin. Dat, ja, dat allebei, ja, ja, ja. ja, Ja. Erik, heel fijn dat we je even mochten bellen. En dat jij naar aanleiding van een aantal cijfers ons een beter beeld hebt gegeven... over hoe seks werkt op vakantie. En vakantie en seks, hoe dat samen gaat of niet? Erik, dank dat we je even konden bellen. Hey, hartstikke leuk. Dankjewel. Oké, okay, en blijf lekker luisteren. Oké, okay, tot ziens. Nou. Doeg. In welke groep hoor jij... ben jij een van de mensen die lekker op vakantie gaat... en daar dan met één persoon een romantisch avontuur aangaat, Of ben jij uit de iets kleinere groep... die met veel meer personen een romantisch avontuurtje aangaat? Ben jij uit het groepje van die 14% die stiekem vreemd gaat? Of ben je, en als je diegene bent, bel mij... want daar wil ik echt over praten... en echt... Alleen maar om te weten van hoe is dat gegaan. Ben jij een van de 28% die dan wel eens een avontuurtje heeft gehad in het buitenland onveilig. En hoe is dat gaan? En heb je daar wel eens wat aan overgehouden? Ik wil het heel graag van je horen. 0800 1121 0800 1121. 0800 hem maar naar lust.bnn.nl dan zo'n heerlijke zout and pepper stem hoort... dan denk je natuurlijk aan een soort oude smart, zwarte man van de jaar of zestig. Maar deze Michael Kiwanuka, die is pas 23 jaar... komt eigenlijk uit Oeganda, maar woont in Engeland... en uh, nou heeft die oude rasperige stem die ik prachtig vind om naar te luisteren. Hij is een nieuw talent en ik dacht, nou dat wil ik, uh, dat wil ik ook graag draaien in de show... Je wil ook nieuwe muziek leren kennen en qua vakantie en zomersgevoel gevoel en lekker relaxed. Denk ik, het past heel goed bij. Tell me a tale, hoorde je. Michael Kiwanuka. Probeer die naam alsjeblieft even te onthouden. Oleg, goeienacht. Hallo. Oleg. Vakantie uh, en ja, liefde. Ja, muziek. Daar moet Mooi, he? He? stemmen. Lekker, hè? Uh, ja, heerlijk. I'm a soul man. Ja, ik ben ook uh, een soul woman. Dus... Ja. Uh, dus ja, uh, ja, ik kan er wel van. Show so people. Ja, dat vind ik mooi. Ja, ik ben het met je eens. Vannacht hebben we het over vakantie en liefde, ja. maar ja. ook wel een beetje over vakantie en lust. En jij hebt lang in het ja. toerisme gewerkt. Ja, en eh, nogal veel. Ik heb op mijn negentiende ben ik zijleraar in Spanje geweest en eh, iets wat jaren later heb ik. Eh, uh, als uh, zaalschipper op de Bruine Vloot gewerkt. En je merkt dat... Uh, nou, de lusten komen wel los, hoor. Als mensen uh, eenmaal alleen zijn. Een lekker vakantie. Ja, nou, wat ik een heel raar dingetje vind is... is, is uh, ik heb het ooit eens meegemaakt dat, uh, dat ik uh, een, uh, als scheepskok... Als op een grote clipper uh, En vent vertelde dat hij net een kind gekregen had. En meteen met... met dat was een, een alleengaande tocht. En uh, meteen lacht hij zacht. Met, met een van die wijven in bed, weet je wel. Dat, dat, dat, en dat kan ik niet zo goed begrijpen. Maar je lacht wel, want ik hoor het je vertellen. En je doet het met een beetje een halve lach. Is dat een lach van totaal onbegrip? Of, of is dat een lach omdat het ook echt amusant was? Waarom lach je daarbij? Nou, omdat ik... Ik denk dat die... Dat, dat, kijk, als je... Het is net zoals het, het, het, dat gedoe van de skileraar en zo, weet je wel. Uh, hij dacht dat hij macht had. En, en daar geilen sommige meiden gewoon op. Dus als je op een bepaalde, in een bepaalde positie bent... Uh, als reisleider of inderdaad uh, skileraar of noem het maar op... dan ben je toch sexy voor, uh, voor, de, voor de met name wat jongere vrouwen die op vakantie komen. Nou, en sommige mensen profiteren daarvan. Oud, dit was een wat, behoorlijk a, wat oudere vrouw, hoor. Oh, nou ja. Dus niet alleen de jonge vrouw. Dat zeg ik ook zo, maar dat is natuurlijk wel niet waar. Ja. Hé, hey, maar jij bent zelf ook in die positie geweest, toch? Als je in de toeristindustrie uh, ja, werkt. Ja, ik heb heel veel kansen gehad, maar... Ja, ik ben, ik ben super monogaam ingesteld. En uh, uh, ja, dat doe ik dus niet. Nooit, nooit uh, nee. buiten de pot gepist? Nee. Dat vind ik ja. wel knap. Ik ben wel blij om te horen dat er nog mannen zijn... die uh, in elk geval zeggen dat ze zich kunnen beheersen. Hé, hey, um, Oleg. Ja, zijn... hey, ik ben baas over mijn eigen piemel, ja. Ja, ja, en terecht, en terecht. Toch? Niemand anders die daar de baas over is. Ik bedoel, in jullie programma kan ik dit tenminste zeggen. Ja, absoluut. Bij, in lust kunnen we alles bespreken. Ja, ja maar alles. ik bedoel, ik ben, ik ben meerdere malen op reis geweest. En, uh, en, uh, en, uh, en iedere, in, ieder stadje een ander schatje. Nou, dat is niet mijn pakken. Niks jan. voor jou. Oleg, ik moet zeggen, misschien is dat zo voor, Maar ik, ik, als, ik als vrouw met net een nieuwe relatie... En die hoop dat dat tot in de lengte der dagen door zal gaan. Ik ben blij om dat te horen. Dank je wel ja, voor dacht, het bellen. Het gaat toch om, het, het gaat toch om de, de, de, de geestelijke basis waarop je relatie uh, ontstaat. Ook, absoluut ook. Oleg, dank voor het bellen. En blijf lekker luisteren. Tot vier uur vannacht hebben we het over vakantie en liefde. En dan nu de vrouwen van ik wilde dat ik haar stem had. In volgt leven wil ik als haar stem geboren worden. je Stone. Just don't Ik zie mezelf zo weer staan in die club in Joret de Mar... in een soort Soul Train Line en dan zo tussendoor dansen. En dan hopen dat die ene knappe jongen uit de club naar me keek... en dan een lange strandwandeling met me wilde maken. Ging trouwens vaker niet goed dan wel, kan ik je vertellen. Maar iedereen kent dat wel, die eerste vakantie. Dat je zonder je ouders weg mag en dat je denkt... oké, okay, dit is vanaf nu is dit de eerste dag van de rest van mijn leven. Nu ga ik leven, nu ga ik liefde meemaken, nu ga ik lust meemaken... nu ga ik vrijheid meemaken. En misschien ontmoet ik wel de man of de vrouw van mijn leven. Vaker uh, niet dan wel uh, ontmoet je die liefde van je leven... maar je hebt meestal wel een fantastische tijd. En als ik deze twee meisjes hoor, die samen naar Mallorca gingen... en die fantastische vakantie hebben, dan voel ik me weer heel even 17. Hmm. Wij hebben elkaar ontmoet aan het middelbare school. We zijn met z'n tweeën naar Mallorca geweest... En hebben we hebben daar twee hele liefde jongens Het waren uh, buren van ons. En uh, op een gegeven moment kwamen we praten uh, wie uh, waar is gekomen. En toen gingen we de eerste keer mensen erg genieten. En uh, nou, na eenmaal mensen erg genieten hebben... toen, uh, ja, toen uh, klikte het best wel. samen. We samen een broodje gaan eten. En uh, op een gegeven moment uh, waren we bijna elke dag met ze samen. Samen eten in het hotel, samen dagjes weg, samen naar het strand. Nou, op een gegeven moment... Uh, dan ging hun dus half naar huis. En, uh, wij zijn uh, afgelopen uh, vrijdag op zaterdag nacht teruggekomen. En hun uh, uh, die woensdag ervoor al. Dus uh, ongeveer drie dagen of zo we hebben we elkaar niet gezien. Maar wel een beetje apart om elkaar in Nederland te zien. We waren eerst wel dat het niet zou klikken. We zijn tegen elkaar shit. Zo meteen ja. uh, zien ze, klinkt het niet. En dan uh, ja, we moeten dan. Maar het was toch wel gezellig toch? ja daarom. Tot nu toe. We zijn blij dat het uh, goed zit. Ik ben benieuwd hoe de tijd verder gaat in Nederland. is toch anders als in Mallorca. Wie weet zou we volgens mij met z'n vieren weer op vakantie. En dan uh, niet meer naar Spanje, maar naar een ander land. Wat verder weg, hè? Ja. Straks na tweeën hoor je van mij hoe je, ook al heb je geen talenknobbel... toch in het Grieks kan uitleggen dat je graag veilig seks wil... en wat je smartphone daarmee te maken heeft. We gaan bellen met... Uh, ja, nou moet ik het, moet ik het eigenlijk allemaal klappen. Dat is een beetje het ding. Nou, we gaan bellen met vakantie.nl. Die kunnen ons wat meer vertellen over, die hebben diepgaand onderzoek gedaan... naar wat er nou allemaal gebeurt op vakantie en wat je allemaal moet weten. En ik heb heel veel goede praat voor je klaarstaan, maar ik heb vooral jouw verhaal nodig. 0800-1121 voor je fantastische vakantieverhaal. Tot zo. Radio 111 lust. I,